Als kabelbe kabelbedrijf Ziggo morgen naar de beurs gaat... kost een aandeel 18,50 euro. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. De koers ligt daarmee aan de bovenkant van de bandbreedte... waarop het bedrijf eerder zei te mikken, namelijk tussen de 16,50 en 18,50. De belangstelling voor de aandelen Ziggo was volgens het bedrijf erg groot. De inschrijving werd verschillende keren overschreven. Ziggo zei eerder dat het ondanks de economische crisis... een goed moment is om naar de beurs te gaan... omdat Ziggo er financieel goed voor staat... Het wordt de grootste Europese beursgang in bijna een jaar tijd en de grootste in Nederland sinds 2009. Tienduizenden Grieken hebben de afgelopen jaren ten onrechte een uitkering gekregen voor arbeidsongeschiktheid. Dat heeft onderzoek van het Griekse ministerie van Volksgezondheid uitgewezen. Het eiland Sakintos bijvoorbeeld telde volgens de administratie 700 blinden. Ruim tien keer zoveel als het Griekse gemiddelde. Toen ze allemaal op controle moesten komen verschenen er maar 100 mensen van wie er 60 daadwerkelijk blind waren. De Griekse regering wil dat de tienduizenden bedriegers worden vervolgd. De schade door het bedrog wordt geschat op tientallen miljoenen euro's.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 Ga naar Ik word lid van max.nl of bel 0900 405 3 0. 10 cent per minuut. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Dit is Radio 1. BNN today? Willemijn Veenhoven. Het is drie over 9. De echte modeliefhebbers moesten het jarenlang doen met de Amerikaanse volk. Maar vanaf deze week is er een echte Nederlandse editie. En zometeen hoor je de hoofdredactrice in een entertainmentrubriek met onnatuurlijk ook Bridget Maasland. En dan acteur Thijs Reumer, die is nu wekelijks te zien als rechercheur in de serie Moordvrouw. Maar de komende week speelt hij in de Bali in Amsterdam een hele andere rol. De 32-jarige Anders Breivik maakte met een automatisch wapen... een einde aan het leven van 85 tieners die op kamp waren. Niet eerder heeft één schutter zoveel slachtoffers gemaakt. Ja, Anders Breivik speelt hij dus. En uh, hoe hij dat vindt en vooral hoe hij zich daarop voorbereidt... dat hoor je rond kwart voor tien. Je kunt ook ons volgen, facebookcom 2 day op twitter, twittercom 2 day en natuurlijk uh, via de webcam radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je Luc. Kink. Met dezelfde trui. Today is Topics. Trouwens. Ik had niet anders vroeg. Oh, ik houd de hele week vol. We gaan ons gewoon hempje, heb je dan? Jazeker, natuurlijk. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Goed, top 5. Hashtag lente vandaag. Het was lekker weer. Eindelijk weer eens met zonderjas naar buiten. Het grondste van de geruchten over Rokjesdag. Maar goed, zover is het nog niet. Maar toch, het was lekker weer. Iedereen ging naar buiten. Deed aardig tegen elkaar. En zelfs de koeien mochten weer naar een lange winter de wei in. Nou, de deuren gaan bijna open. Dames, na vijf maanden binnenstaan mogen jullie weer. Naar buiten. Ja, en je weet hè, woest, als de koeien naar buiten gaan, dan is dat één grote vrolijke bende. Kijk, ik ben een leek hè, natuurlijk, ja. uh, maar de dansen betekent dat ze blij zijn. De dansen zijn gewoon, ja, ze zijn gewoon uitgelaten. Ze zijn gewoon hartstikke uitgelaten, die koeien. En dat, uh, dat is de natuur van de koe. Ja, de natuur van de koe, hartstikke gay. De lente begon vandaag om 6 uur 14. Het is voor het eerst sinds 1896 dat de lente op 20 in plaats van 21 maart begint. Dat het voljaar begint op een bepaald moment als de aarde op een bepaalde plaats in zijn baan om de zon staat. Ja, dan zijn er logisch wijs bepaalde elementen... die ervoor zorgen dat bepaalde lentegevoelens naar buiten komen. Logisch allemaal. Alleen niet te lang natuurlijk... want die giechelen in de melkfabrieken die zijn zo verwend als de pest. Nou komen we hier naartoe voor de dansen. Ja. En daar zijn we tien minuten onderweg en ze dansen al niet meer. Nou, wat is dat nou? Deze koeien, die vinden, die, die vinden het weer gewoon. en Ze gaan gras zoeken, ze gaan uh, zich verspreiden over het veld. En, uh, en, en het, het is weer normaal. De lol hebben we alweer gehad. Het zijn geen mensen, het is bij hun instinct. En het instinct is, jeetje, dit is weer voorjaar, dat, dat gevoel, boem. Maar een koe gaat geen half uur tot een uur staan te dansen, want nee. dat, dat is zijn instinct niet. Nee, een koe hangt gewoon lekker liever aan de bar of kijkt een leuk veel in gewoon, makkelijk. Wat dat betreft ben ik net een koe. Goed, we gaan naar nummer 4. Oh ja, nummer 4 is geschrapt door de Afroverwege. Is niet grappig genoeg. <lacht> nummer 3 dan. Ah, dat is een heerlijk verhaal uit Bunnik. Raadslid Joost Gijsberts van de Milieupartij P21... blijkt jarenlang afval gedumpt te hebben in de tuin van zijn buurman. Gerard Veldhuizen was het na drie jaar zat en filmde de treiterijen... en hij zette de beelden op internet. Resumeetje. Een raadslid doet een hommetje met zijn hond door de wijk. Hij zit bij de lokale Milieupartij en neemt tijdens de wandeling alle rommel die hij tegenkomt mee. En flikkert dat dan jarenlang bij een buurtgenoot de tuin in. En, en eerst dacht ik, nou, misschien is er één gewaaid of zo. Of mensen die langslopen, die, uh, die verliezen wel eens wat. Maar dit was zo regelmatig. En uh, dat ik denk van nou, dat, dat moet toch iets aan de hand zijn. Ja. En een filmpje op internet bewijst dat ook. Een afvalravend raadslid mikte de troep net zo makkelijk in de tuin van de buren. De fractievoorzitter van die partij, P21, is uiteraard not amused. Maar wijst ook op het feit dat ook dit nieuws een medaille is. Maar er zit twee kanten aan de zaak natuurlijk, want hij ruimt wel uh, papier- en uh, wegwerpafval, uh, ruimt hij altijd op. En normaal gesproken gooit hij dat in, uh, zeg maar in afvalbakken. Mm -hmm. Alleen uh, in dit geval gooit hij het in de tuin van deze privépersoon waar die uh, in onmin mee leeft. Mm -hmm. Ja, dus ja, het is er twee kanten aan. Nou, omdat je twee dingen opdoen, betekent het natuurlijk niet dat er meteen ook twee kanten <lacht> aan zitten. Maar goed, oké, even zin, maar een beter smoesje. Ja, het was niet zo dat hij al het afval dat op straat lag bij deze persoon in de tuin gooide. <lacht> zo ging het niet. <lacht> <lacht> het is natuurlijk niet zo dat hij hele containers dumpte in de tuin... en radioactief materiaal liet plaatsen onder de komen. <lacht> <lacht> zo was het niet. Nee, nee, nee, nee hij... Uh... Hij heeft wel hard voor de openbare ruimte en hij vindt dat het er netjes uit moet zien. En um, ja, hij is rond en hij wandelt veel en dan ruimt hij dat op. Maar in dit geval uh, was het net voor het huis van deze persoon waar hij uh, iets mee heeft. Ja. ja. En dat was niet handig. Dat is niet handig, al is het maar vanwege het feit dat die man heel handig is met cameraatjes. Mooi shit dus, maar goed toch, de fractie is het unaniem eens. We hebben als fractie daarover ver, uh, vergaderd. En uh, unaniem uh, tegen hem gezegd dat wij afstand nemen van uh, die handelwijze. Wij vinden dat niet kunnen. In een publieke functie kun je zoiets niet doen. Nee, precies. Als raadslid heb je toch een bepaalde voorbeeldfunctie... waarbij je bepaalde zaken die andere mensen dan wel weer mogen... zoals het dumpen van meuk in de tuin van iemand anders... Dat kan je gewoon niet doen als raadslid. Raadslid zelf heeft al excuses gemaakt. Het CDA van Bunnik wil nu dat de man opstapt vanwege deze afval in de tuin gate. Dan nummer twee, Hero Brinkman is dat. Het PVV-Kamerlid gaf vandaag om één uur een persconferentie. Ik ga vandaag een verkiezingsbelofte breken. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie... ...geen andere mogelijkheid dan de fractie van de PVV... ...vaarwel te zeggen en hen te verlaten. Ja, de hero was altijd een beetje de enfant terrible van de PVV... ...waar de hele fractie ging voor Henk en Ingrid... ...behartigde hij toch vooral de belangen van Henk en Inge. Ik heb altijd de hoop gehad dat de PVV... ...een partij zou moeten zijn waar mijn zoon over 30 jaar... ...ook nog op zou kunnen stemmen. Al mijn pogingen hiertoe zijn voortdurend gedwarsboomd... ...en deze droom... Blijkt gewoon ijdele hoop te zijn. En dus ziet Brinkman er geen hel meer in. En pakt hij zijn hij houdt zijn zetel. Want die is van hem, zegt hij. Binnen de PVV vinden ze het jammer dat Hero weggaat. Ik betreur het zeer. Het is uh, uh, wat mij betreft uh, een bijzonder trieste moment. Ook jammer. Ik denk ook dat het uh, onnodig uh, was. Uh, maar ja, het is een uh, gegeven nu en een nieuw uh, politiek feit. En uh, daar zullen we mee moeten leven. Ja, en ook de andere matties binnen de gedoogclub vinden het vervelend. Of nou ja, hey, voor hem natuurlijk ook veel anderen. Na nou, Hero hebben we nog altijd Sissy en Pepsi en Fanta. Dus... <treeks> Sorry. <treeks> Geeft niet. Echt fucking hilarisch! Goed, ondertussen is het natuurlijk wel een serieus probleem nu, hè? Door het vertrek van Brinkman wordt de constructie steeds gammeler. Een fiets met een zijwiel met nog eens twee zijwieltjes. Zegt Emiel Roemer van de SP. En één is dan meteen het debat van vandaag. Want de shit hitte echt enorm. Defend. De vende oppositie bekeek die persconferentie nog eens goed. Check de Wikipedia opnieuw. legt er wat cijfertjes naast elkaar. En wat denk je? Het kabinet heeft 75 zetels, dus geen meerderheid meer. Ja. Het kabinet is haar meerderheid net kwijtgeraakt. Ik constateer dat uh, de onderhandelingen in het Kaatshuis tussen partijen gaan... die geen meerderheid meer hebben in deze Tweede Kamer. Dankjewel, je Sherlock. Een juiste constatering. <lacht> er is geen meerderheid meer. Maar goed, toch. De premier is een positief mens. Leer mij Mark Rutte kennen. Ik vind het een van de leukste dingen bij tot nu toe om met jou ja. te kunnen spreken via deze verbinding. Nee, nee, shh. Hoe gaat het je? Ja, is Rustig, een ander keertje, Mark. Vertel nog maar eens een keer wat er nu gaan, moet gaan gebeuren. Nee, mijn opvatting is, het is een minderheidskabinet. Daar verandert niks aan. Ik zie geen enkele aanleiding voor verkiezingen. Het land bevindt zich in een zeer ernstige crisis. En het zou buitengewoon onverantwoordelijk zijn om nu over verkiezingen na te denken. Mm, ja, maar toch, Mark, er is geen meerderheid meer. Ja, en? Nou, eh... Uh... <lacht> uh, ja, oh ja, omdat je niet kan regeren zonder meerderheid. Waarom niet? Eh... Uh... Nou goed, weet weetjes. de premier zegt de regering kan dus prima. De PVV denkt er ook zo over. Brinkman heeft aangegeven vooralsnog niet dwars te gaan liggen. Nou, nog een duidelijke gootje van de CDA. En het kabinet is weer goed te go. De motivatie van het CDA is om samen met de coalitiepartners een antwoord te vinden op de financiële crisis. Maar dat is niet anders dan gisteren. Het verschil tussen gisteren en vandaag is dat de heer Brinkman uit de PVV-fractie is gestapt. Dat nou is allebei terecht. De motivatie is absoluut niet anders dan gisteren. Maar de situatie is wel anders dan gisteren. Uh, yeah. De situatie is anders dan gisteren. Gisteren hadden we 76 zetels, zetelsdienste steunen nu 75. Voor mij is van belang dat na nou, wat er vandaag is gebeurd, we met z'n drieën verder kunnen. En het, de, met de meerderheid van in het parlement deze plannen verder kunnen helpen. Dat is wat ik van belang vind. En dat is wat ik met de coalitiepartners wil bespreken. Maar ik vind het van belang dat we realiseren waar de, wat de situatie nu is. Ja, ja. Nou goed, er is dus geen meerderheid. Er is geen meerderheid. Precies dus. En, en dus werd er na vijf uur druk gedebatteerd. De linkse oppositie wilde dat het kabinet vertrekt. De coalitie en de PVV en Brinkman en de SGP zien dat vooralsnog niet zitten. De debat is nog steeds bezig. En volg je hier in BNNTD, Willemijn. Thank you. you. you. Zeker. Dus gaan we meteen door naar, naar Den Haag, naar het debat. hans gaat die zit daar, die volgt het. Hans, goedenavond. Dag Willemijn. Uh, Pechtold is, uh, is uh, aan het spreken hè, op dit moment... Ja, dat klopt. Hij is uh, de tweede of derde in de rij uh, in de zogenaamde tweede termijn. Want Mark Rutte die is om half negen begonnen uh, met de antwoorden die uh, op de vragen die hem uh, voor de dinerpauze allemaal zijn uh, gesteld. Nou, en Rutte die gaf een beetje een overzicht van hoe überhaupt dit kabinet uh, tot stand was uh, gekomen. En ja, het zal je niet verbazen, zeker niet naar de opzomming van Luc, dat uh, ook uh, Rutte vindt... dat dit kabinet gewoon door moet gaan, Willemijn. Ja. ja, en de, de, wordt dit nog echt spannend? Want ik hoor wel van de kenners om me heen van... Dit ja, het is niet helemaal voor de bühne, dat is het niet zo... maar het, het blijft echt wel zitten, het kabinet. Ja, het kabinet dat kabinet blijft wel zitten. Hoewel, ja, het loopt wel wat schrammetjes op. En eh, als je Mark Rutte ziet als een premier... die heel veel ballen in de lucht moet houden... om eh, de rit maar uit te kunnen zitten... dan is er vandaag weer een balletje bijgekomen... wat het spel weer moeilijker maakt. Want eh, ja, nu moet hij ook weer rekening gaan houden met Hero Brinkman. Hè, bij ieder voorstel waar de meerderheid op het spel staat... moet hij zich gaan, af te, gaan, gaan afvragen wat vindt Hero daarvan. Maar... Uh, Rutte nog steeds uh, optimistisch. Hij zegt dat hij elke ochtend in de spiegel kijkt. En hij stelt zich dan de volgende vraag. Daarbij heb ik als minister-president voorzitter... mij altijd, iedere dag opnieuw, een vraag te stellen. En dat is of ik de overtuiging heb dat uh, de coalitie die ik leid... en de samenwerking uh, die ik mag aanvoeren, of die samenwerking kan rekenen... hier in de Kamer bij concrete voorstellen... op voldoende steun om ervoor te zorgen dat die samenwerking ook effectief is. Die vraag heb ik altijd met ja beantwoord. En die beantwoord ik ook na vandaag en na de gebeurtenissen die vandaag de PVV hebben getroffen nog steeds met ja. Met ja, maar de vraag is natuurlijk uh, hoe lang hij dat nog kan doen. Want uh, ja, inderdaad, we hadden het al over het extra balletje... Uh, dat uh, Hero Brinkman nu vormt. Uh, hij moet ook al rekening houden met de SGP in de Tweede Kamer... en in de Eerste Kamer. Maar Rutte die, uh, zei vanavond ook nog dat hij super gemotiveerd is om uh, door te gaan. Want er liggen heel belangrijke zaken uh, om Nederland beter te maken. Dat zijn zo van die vaste kreten die ja. Rutte altijd uh, gebruikt. En het doel daarvan is... En daarmee te voorkomen dat we dit land nu ten prooi laten vallen aan een verkiezingsstrijd. Daarna het grote risico dat we het jaar 2013 missen. Ik zou dat slecht vinden. Dat is niet waar Nederland op dit moment op zit te wachten. Het is slecht voor Nederland, het is slecht voor de economie. En het zou niet het antwoord zijn wat wij vandaag zouden moeten geven. Nou, dan was nog even de vraag... wat gaat die kersverse leider van de Partij van de Arbeid doen? Diederik Samson. Van tevoren had hij zich natuurlijk wel een beetje sterk gemaakt... van dit kan niet, meerderheid verloren. En toen hing het een beetje in de lucht... gaat hij een motie van wantrouwen indienen... bij zijn eerste optreden meteen in de Tweede Kamer als fractieleider. Nou, dat eh, hebben we niet mogen beleven vanavond, want hij stelde vast de glimlach van deze premier die is verdwenen, en dat is nodig ook. Maar ik zou zeggen, bezint u toch vooral op waar u mee bezig bent. Want effectief regeren, meneer Rutte, dat gaat toch echt anders. En zo'n motie zou het ook niet halen, toch? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Je moet je zelfs afvragen of uh, bepaalde partijen uit uh, de oppositie dit ook zouden gaan steunen. Want ja, je weet dat het helemaal geen zin heeft. En ja, zo'n motie van wantrouwen dat kan een zeer effectief wapen zijn. Maar als je het verkeerd inzet, dan heb je er echt helemaal niets aan. En vanavond is zo'n avond. Goed, Hans-Andringa, jij blijft daar in Den Haag het debat volgen. En we horen je later nog. Dank je wel. Radio 1, BNN Today. In Frankrijk is uh, de klopjacht bezig op de man die vanaf zijn zwarte scooter al drie keer in het rond heeft geschoten. Zometeen hoor je van onze man in Frankrijk of de angst, angst er bij de Fransen goed in zit. Uh, wil je meekijken, hier de studio, dat kan, ga naar radio1.nl. Klik op de webcam en uh, vind je ons leuk, dan, uh, kan, je, dan kan je ons uh, leuk vinden op facebook.com slash BNN Today.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 Crystal Golden Days. Het is dinsdag en dat betekent natuurlijk uh, dat we in de wereld duiken van de entertainment met Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Uh, all the way uh, van ver weg zit jij, uh, niet in Nederland, maar op Gran Canaria. Ja, inderdaad. Ik ben hier een heel leuk programma aan het opnemen. We zijn namelijk op zoek naar een vrouw voor Sterretje of voor Tony uit uh, Oogerso. Ja, dat, dat, dat lijkt me een heel curieus programma, maar het is leuk hè, het is gezellig. Maar ik kan je nu alvast verklappen dat het heel erg leuk wordt. Kan je er iets, iets over zeggen? Wat, uh, hebben jullie al een goede vrouw voor Tony gevonden? Ja, we hebben twaalf vrouwen hier in de villa zitten en uh, Tony moet eigenlijk allerlei uh, opdrachten met ze doen en dates met ze hebben en ik ga echt samen met hem op zoek naar de ideale vrouw. Dus er zit wel een extra rol voor mij ook in. En, ik moet je zeggen, die gaat ons aardig goed af. Het wordt echt heel erg leuk. Moet jij iets met Tony doen? Uh, behalve presenteren en een vrouw voor hem uitzoeken, nee. Nee, oké, okay, goed. Laten we het daar verder niet over hebben. Dat zien we straks op tv een uh, de, de, de liefde. Absoluut. RTL 5 komt ook binnenkort. We gaan het namelijk hebben over iets heel spectaculairs. Want het wereldberoemde modeblad Folk komt eindelijk in Nederland. Het belangrijkste blad als je het over de kenners in uh, Modeland hebt. En uh, er zijn al zoveel buitenlandse edities en eindelijk komt er dan eentje in Nederland. Je kent waarschijnlijk wel de hoofdredactrice van Folk en een Wintour. Ja, ja. Ongetwijfeld, zo'n klein eeuw vrouwtje met een hele grote zonnebril, een strakke boblijn. En die bepaalt eigenlijk in haar eentje een beetje wat er uh, in de mode is en wat niet. En zelfs alle allergrootste ontwerpers als Carl Laak, zelf en Tony vinger, luisteren echt naar haar. Voor ja. Ja, haar is in 2009 een documentaire gemaakt. Ik vond hem fantastisch. De september issue, dat is de belangrijkste editie van het jaar altijd van de Vogue. We hebben een klein fragmentje uit deze documentaire. Oh my god, Anna is like Madonna. Oh, no, no. It's gorgeous. <laughs> I personally would not put this one in the show. The other things you've shown us are more exciting. Excuse me. This type seems so large and pretentious. Looks like it's for blind people. Ja, Anna, Anna Wintour. Ik ben bang voor deze vrouw, hè? Ja, en we, we hebben dus nu een, een Nederlandse Anna Wintour. Daar komt Ja, nou, ik geloof niet dat ze het heel erg leuk vindt als we er al Anna gaan noemen. Maar ik hoop wel dat haar invloed net zo belangrijk wordt in Nederland. Want we krijgen een echte eigen Nederlandse volk. En op dit moment. ...worden dat feestelijk gepresenteerd um, in een groot warenhuis in Nederland... ...met heel veel champagne en mooie jurken. Nou staat Karin Swering daar natuurlijk als kerstverse hoofdredactrice... ...en daarom hebben wij haar net voor dit feestje en net voor onze uitzending even hierover gesproken. Dus Karin, goedenavond. Allereerst van harte gefeliciteerd. En wat trek je aan? <laughs> dankjewel, dankjewel. Nee, dat zeg ik nog niet. Ik moet zo naar het feest, dus dat blijft nog even een verrassing. Ik uh, oh, kan geen ontwerper noemen. Nee, maar het is iets Belgisch. Het is iets en Belgisch. Zwart. Heel veilig, hè? Ik zag, iets <laughs> wat, ik zag op Twitter wat Stacey Rookhuis aantrekt. Heb je dat ook ja. gezien, Karin? Nee, heb ik niet gezien. Meestal. Heel apart. Ja, een soort nou ja, een penisbroek, denk ik. Een broek. <laughs> en van een Nederlands ja. ontwerp, of niet? Ja, ja van Bas... Aposters, oh, kosters. Ja. Oh, okay. ja. oh, dat is ja. leuk. leuk. Fijn. Ja. Wel heel gedurfd. En hey, nou hoorde ik, Karin, dat er al sinds januari van vorig jaar eigenlijk is onderhandeld over de Nederlandse volk. Kan je me vertellen waarom dat zo ontzettend lang duurt? Nou, dat komt omdat het in uh, internationaal uh, heel zorgvuldig is met hoe een volk uh, dan gelanceerd wordt en eruit ziet in een land waar ze gaan lanceren. En uh, we hebben in januari vorig jaar de goal gekregen om een dummy te maken. Die hebben we in juli gepresenteerd. Is enorm goed ontvangen, en toen zijn uh, eigenlijk, ja, daar ga je onderhandelingen in. Dat is allemaal met, netjes, allemaal uh, advocaten en gedoe in uh, New York, en dan weer naar Londen, en dan weer naar Duitsland. Dus ja, dat is gewoon een traag proces. En in ja. november hebben we een definitieve call gekregen, en zijn we eigenlijk begonnen met in de hoop dat we dan in dit voorjaar zouden kunnen lanceren, en anders volgend jaar september. Maar dus de, de, als ik het goed begrijp, de, de Amerikaanse editie, de Amerikaanse volk, die houdt de touwtjes heel strak in handen. Nee, het is niet de Amerikaanse editie. Dus uh, mevrouw Wintour heeft er heel weinig mee te maken, behalve dat ze een heel groot voorbeeld is wat zij doet. Maar, maar het wordt allemaal aangespoeld vanuit Koningin, uh, internationaal en dat zit in Londen en daar zit Anna Harvey ook een Anna. En ja. Uh, ja, die begeleidt alle lanceringen internationaal. Het is wel een mooi verhaal, want wordt het, het klinkt allemaal heel, heel speciaal, hè. dat is natuurlijk ook wel De Vogue, het grootste modeblad ter wereld. Nou, en nou heb ik even, even naar jouw cv gekeken. Je was natuurlijk hoofdredacteur van de Glamour, je hebt gewerkt voor, voor de L, de Yes, de Libelle, weet ik veel waarvoor allemaal. En al nu bij De Vogue. Is het een beetje van, nou ja, hierna kan ik eigenlijk wel sterven? Ja. Ik hoop ik niet. Ik ga dit nog zeker tien jaar doen en dan is het vast wel weer iets leuks. En, uh, dat dat Ik ben het nooit zo aan het plannen. Dus het, uh, maar ik ga hier vanlopig heel erg van genieten. Maar ja, kan je ook uitleggen wat er omdat er al in heel veel landen de volk eigenlijk wordt uitgebracht, al jarenlang. Wat is er typisch aan de Nederlandse volk? Nou, in Nederland zijn we uh, zijn heel down to earth. En dat is bijna, soms ziet dat een beetje underground uit. Maar met de met, sofistiek met, met, met het gevoel van woken erbij. En het is echt een hele mooie mix. Down to earth. Nou, we zijn oh, sorry, niet alleen vanavond alle ogen op jou gericht, maar ook zeker uh, het komende half jaar. Voel je nou ook die enorme druk dat je voor misschien wel het belangrijkste modeblad van de wereld gaat werken? Ik voel het wel, maar het is ook vooral ontzettend leuk. En het eerste nummer is nu, hè, mooi ligt in de winkel. En we zijn alweer heel druk bij het tweede nummer. En dat is zo leuk van ons vak. Je voelt het, maar je bent vooral ook heel erg met het volgende nummer. En het nummer daarna. zodat is gewoon elke keer weer het mooiste kan maken. Dus ja. zo, af en toe denk je erover na. Maar we zijn vooral eh, erg mooie dingen aan het maken. Wanneer komt de documentaire van Karin aan? <laughs> Net ah, <zoals>. ja, september. <laughs> ja. In de september issue, heel goed. De september issue. Vanaf komende donderdag, dan is hij de, de Nederlandse folk. Dan ligt hij in de winkel. En aan het hoofd staat daar de, de, de uber queen van de mode. Nu al, hè? Karin Zwerink in Nederland. Dank je wel. Karin, heel veel succes vanavond. En succes, gewoon heel veel plezier op het feest. Oké, okay, jullie ook. Dank je wel. Doeg. Bye. Bridget, dank. Tot volgende week. Dank je wel. Today. Willemijn Veenhoven. En acteur Thijs Ruimer die is niet eens op het folkfeestje, Thijs. Nee, nee. Nee, Willemijn. Nee, je zit gewoon thuis. Klopt. Jeetje. Hoe hoorde jij een katje daar niet uh, rond te paraderen? Nee, liever niet. <lacht> nee, liever niet. Nee, dat is niet zo jouw besteed, hè? geloof ik, dit soort dingen. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Ik vind het is soms leuk een première als je er zelf iets mee te maken hebt... of, uh, of iemand uit de familie of zo, maar niet uh, als vrije tijdsbesteding. Liever niet. Nou, donderdag dan heb je een première waar wij het wel zo meteen over gaan hebben. Rond kwart voor tien. Dan speel je namelijk Anders Breivik in een stuk van Theodor Holman. En dan Klopt. ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe je dat, ja, hoe je dat in godsnaam je, je, je eigen maakt. Anders Breivik ja. spelen. Okay. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot zo, Thijs. Graag. Tot zo. Maar eerst Exit Holland. Exit Holland. In Exit Holland natuurlijk iedere avond de mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Arne Doornbal in Oeganda. En uh, die hoeft niet meer met een batterij kippen op schoot te reizen... want die kan lekker mooi in een moderne bus rondreizen daar tegenwoordig. Arne, goedenavond. Goedenavond. Ja, moderne bussen in Oeganda. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, Oeganda heeft laatst een paar honderd splixpunten nieuwe made-in-China uh, bussen ingevoerd. Knaloranje dingen, ja. trouwens. Dus het is echt, uh, alsof het Nederland zelf al, al speelt. Ja. En um, die heb ja, ik nu tegenwoordig het schaapbeeld van Kampala. Dat is een uh, mooi gezicht. Ja, gewoon normale bussen zoals wij die ook hier kennen. Waar vervoerden ze zich daarvoor dan mee? Ja, daarvoor had je van die uh, minibusjes, oude Toyota's, compleet afgerachte dingen. Waar je uh, inderdaad soms letterlijk uh, denkt van... hé, hey, wat vullen is tussen mijn benen kriebelen? En dan zat er een kip op de grond. Je ja. weet ik veel wat. Ik wil iedereen nam altijd alles maar mee. En, en, en die, ja, die busjes die mochten overal stoppen. Je moest er maar te schreeuwen. En ze stopten, wat op zich wel handig is. Maar uh, ja, het hoeft natuurlijk niet uh, wel bij uh, dat het een beetje een verkeerschaos is in Kampala. Ja, en dat, ik heb zelf ook wel in Afrika rondgereisd, in Azië. En dat zijn ook niet altijd de meest gezellige, schone busjes, hè? Nou ja, gezellig wel, want je zit er, er mogen er 14 in, want ze stoppen er ook wel eens uh, 17 of 18 in. Ja. En uiteindelijk uh, komt er nog een conducteur bij die het geld int. Die heeft helemaal geen zitplaats. Dus die, die zit als het ware op schoot bij degene die als laatste uh, instapt. Dus ja, gezellig is het wel. Letterlijk of schoot. Schoon uh, is anders. Schoon is anders. Ja. En je had natuurlijk altijd, uh, soms was de conducteur drunk, dronken als je geluk had, anders was het de bestuurder. Of die conducteur die uh, aanpassij heeft, is uh, een van de vrouwelijke passagiers. In de pillen kneep, daar wordt vaak over geklaagd. Dus uh, ja, was, uh, die vervoer, dat was. Dat vervoerssysteem uh, had nogal wat, uh, ja, liep nogal wat te wensen over. Dat is nu met die moderne bus helemaal in één keer opgelost? Ja, nou ja, helemaal in één keer opgelost. Nee, dat was het idee natuurlijk. Hè, van, ja, als ze dan die bussen op de straat zet, daar kunnen 60 mensen in, dan uh, zullen natuurlijk de files zo snel mogelijk. Uh, die zullen dan minder worden. dat is natuurlijk uiteindelijk niet gebeurd, omdat die eigenaren van die minibusjes, die natuurlijk nog wel. Uh, de straat op gaan. Maar ja, de nieuwe bus is, is de helft goedkoper. Dus uh, heel veel mensen gaan daar inderdaad gebruik van maken. En die, uh, die oude wetse volk, maar ja, ja, Misschien dat die toch langzaam, uh, langzaam verdwijnt. Maar geen dronken chauffeurs en dat soort dingen. Nee, chauffeurs netjes met een stropdas. Uh, je komt binnen. Ook iemand een keurig net shirt aan. Die heet je welkom in de bus. Geeft hem een klein kaartje. En gewoon de hele sfeer is al gelijk. Dat je denkt van. Hé, hey, dit is toch uh, net even een tikje, tikje hoger. Ja, en en, en deze kunnen die er al een beetje aan wennen? Wil zijn ze eraan gewend? Nee, ja, dat zal natuurlijk altijd nog eventjes uh, duren. Zo, zo klagen mensen een beetje op het feit dat er ook staanplaatsen zitten uh, zijn, in, in, in, in zijn. En je hebt natuurlijk, uh, natuurlijk die deuren, die, die, slaan zo een beetje, die schuiven zo aan de binnenkant open, zoals dat bij zo'n moderne bus het geval is. En dan ja. staat er heel groot hier niet staan. En natuurlijk gaan die hoeveel even daar wel staan. En ik heb in, dat, uh, in mijn eerste ritje al meegemaakt dat er iemand tussen de deur kwam. Tot grote hilariteit natuurlijk van iedereen. Oh ja, dan word je gewoon flink om uitgelachen. Ja, dat is hier helemaal. Leedvermaak is uh, goed vermaak, dus uh, iedereen lacht daar gezellig om mee. En die kerel zelf ook het hardst. Uh, nou ja, ja. De chauffeurs, de passagiers weten vanaf nu uh, hoe de nieuwe bus werkt. Ja, leedvermaak is goed vermaak in Kampala, waar ze dus nieuwe bussen hebben. Arne Doornbal, dankjewel. Graag gedaan. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Zometeen het nieuws van half tien met natuurlijk uh, het laatste nieuws uit het debat in Den Haag over Brinkman. Maar eerst even iets, iets raars, iets curieus. Een man op een grasveldje, een mobiele telefoon, een recontroller controller en enorme vleugels op de rug van die man. En dan neemt die man een aanloopje heel langzaam. En dan langzaam harder en harder. En dan gaat die man met vleugels en al, klapwiekend, de lucht in. Hij vliegt dus echt een paar meter en dan landt hij weer. Nou, dat is een filmpje van de Human Birdman. Dat houdt onze hele dag al onze redactie bezig. Is het nou echt? Is het een 1 april grap? Is het een reclame? Is het een viral? Kan dit überhaupt? Kan je vliegen als man met vleugels? Als je nu meekijkt op de webcam dan op radio1.nl... dan kun je het filmpje zien of op onze Facebook. facebook.com slash En degene die vliegt, dat is Jarno Smeets. Dat is een 31-jarige werktuigbouwkundige. Hij is dol enthousiast aan het einde van zijn eerste vlucht. En dan praat hij over hoe dat voelt als menselijke vogel. Eén moment zie je de grond onder je vandaan verdwijnen en het andere moment heb je dat intense vrije, vrijheidsgevoel van gewoon ja, het, enige, het enige gevoel dat je hebt als je vliegt. Echt een fucking magisch moment. Dit ah, is echt, echt het lekkerste moment dat ik gewoon ooit in mijn hele leven heb gevoeld. Maar. De Birdman dus, de vliegende man. We hebben even een legertje experts gevraagd aan de TU Delft. Om er naar te kijken of het kan. En hoogleraar Jacco Hoekstra, die denkt er zo over. Als ik de filmpje zie, heb ik ernstige twijfels. Op een paar cruciale momenten hoort het ook vaag of loopt iemand voor de camera langs. En ook als ik vanuit mijn vakgebied als hoogleraar luchtvaart en techniek ernaar kijk. Dan is het eerste waar je op let, is eigenlijk het vleugel Hoe groot is die vleugel ten opzichte van het gewicht dat hij moet dragen. En daarop er toch ook wel wat vraagtekens op. Het zou een beetje op de grens zijn van wat wel of niet kan. Ik ben wel nieuwsgierig, maar Ik wel, dat zou het wel eens verder uitrekenen. En Jarno Smeetje is ook van harte welkom bij onze universiteit in Delft... om het keertje te demonstreren. Ja, oftewel, de TU Delft die, ja, die heeft zijn twijfels. Jarno zegt nee, het kan echt. Wij weten het niet. Het is in ieder geval een vet filmpje. Kijk even op onze Facebook en dan kan je het zien. facebook.com slash Radio 1. Het NOS Journaal. Met Christian Bodenbakker. Premier Rutte vindt dat Nederland niet ten prooi moet vallen aan een verkiezingsstrijd. Dat zou slecht zijn voor de economie en voor Nederland, zei hij in de Tweede Kamer... naar aanleiding van het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV. Rutte verwacht dat een eventueel akkoord van VVD, CDA en PVV over nieuwe bezuinigingen... een meerderheid zal krijgen in de Tweede Kamer. De schutter die zeven mensen heeft doodgeschoten in het zuiden van Frankrijk... kan opnieuw toeslaan. Daarvoor waarschuwt de openbaar aanklager in Toulouse...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 uit de Europese Unie. Moskou heeft dat besloten vanwege het Schmallenberg-virus dat zich nog steeds uitbreidt. De EU is kwaad over het importverbod voor varkens, omdat het Schmallenberg-virus alleen schapen en runderen treft. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Je hoorde het net al van Christian Bonenbakker. De, de, de schutter in Frankrijk die kan opnieuw toeslaan. Uh, hij is extreem vastberaden. Nou, die, je hebt het gehoord, er is inmiddels een enorme klopjacht uh, daar bezig in het zuiden van Frankrijk. Uh, in de straten wordt gepatrouilleerd door zo'n duizend agenten die massaal mensen fouilleren. En rij je op een zwarte scooter, want daar rijdt die man op, dan uh, word je aangehouden en gecontroleerd. Ieder, iedereen daar is op zijn hoede daar in de regio. Olivier van Beem, onze man in Frankrijk, goedenavond. Goedenavond. Let jij nou ook op, op zwarte scooters die rondrijden? Nee, hier, uh, ik zit uh, in Parijs en uh, daar uh, is er verder niet uh, heel veel van te Iets merken. Het te ver weg. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, we hoorden het net in het nieuws. Hè? De, die man kan opnieuw toeslaan. Hij is extreem vastberaden. Um, ik kan me zo voorstellen dat, nou ja, misschien niet in Parijs, maar wel als je in het zuiden woont, dat, dat de Fransen wel een beetje zenuwachtig worden daarvan. Ja, ja. Um, er is inderdaad. Er is uh, veel uh, paniek in zekere zin, hoewel uh, de bevolking van Toulouse uh, probeert zoveel mogelijk rustig te blijven, maar toch, uh, ik heb gehoord dat de metro's en de, de bussen vanochtend toch wel een stuk leger waren dan anders, dat het op straat ook iets, iets rustiger zou zijn geweest. Uh, dus er is inderdaad wel angst bij mensen dat hij uh, dat op ieder moment nog een keer zou kunnen toeslaan. Ik hoorde ook de theorie dat hij uh, dat misschien iedere keer vier dagen interval zou hanteren. Dus uh, hij heeft tot, tot nu toe uh, drie keer toegeslagen, steeds met vier dagen ertussen. Dus dan zou er vrijdag weer iets kunnen gebeuren. Je hoort van allerlei theorieën. Het is heel moeilijk om, uh, ja, om daar echt uh, in te zien wat er van waar is of niet natuurlijk. ja. Maar mensen blijven dus echt binnen. Wat dat betreft lijkt het, deed het me denken aan toen in Washington met die sluipschutter. Uh, ja. Toen bleven ja, ja, mensen waren ook echt bang. Ja, ja, ja, er zijn inderdaad echt mensen. Scholen waren ook leger. Er zijn echt mensen die, uh, die binnen blijven. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat uh, die stad is niet helemaal. Ik heb ook mensen gehoord en gesproken daar. Er zitten ook mensen gewoon op terrasjes. Uh, het leven gaat wel gewoon door. En heel veel mensen proberen ook uh, ja, niet die, die, uh, die moordenaar eigenlijk zijn zin te geven door het leven gewoon. Van nu al zo te, te interrumperen. Ja, en er lopen heel veel agenten op straat. Hè? Dat, dat zou prettig zijn. Ja, ja honderden, honderden extra agenten zijn vanuit allerlei delen uit Frankrijk uh, zijn uh, ingevlogen, ingereden. Uh, heel veel mensen worden gecontroleerd, treinen worden gecontroleerd. Uh, er is een uh, heel uitgebreid programma opgezet. Om uh, ja om zo veel mogelijk, om zo snel mogelijk die, die dader te pakken te proberen te krijgen. En stadswachten die normaal ongewapend zijn, dragen nu wapens? Ja, precies. De gemeentepolitie, uh, die draagt normaal gesproken, uh, zijn die ongewapend in Frankrijk. Maar omdat er zoveel gevaar zou kunnen dreigen, zijn ook zij nu, uh, nu gewapend ja. inderdaad. Uh, ja. Nog even over die schutter. Vandaag werd bekend dat hij dat hij een camera droeg tijdens de schietpartij gisteren. Uh, ja, zijn... er is een getuige die dat, uh, die dat heeft gemeld. Mm -hmm. En de minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft daar ook uh, aan gerefereerd. Het is nog niet helemaal zeker. Maar de, de kans is inderdaad groot dat hij uh, zijn eigen daden filmt. En of hij dat dan wil doen om, omdat, hem, dat hij, dat, omdat dat amuserend zou zijn voor hemzelf. Of, of dat hij dat dan op internet wil zetten. Dat, uh, dat is nog nee, helemaal onduidelijk. Er zijn geen filmpjes gevonden tot nu toe nee nee nee, nee, nee, nee. En nou heeft nou, tot slot, die hoorde dus net al uh, van het is een extreem vastberaden... Uh, iemand, de criminologen zeggen in Frankrijk... het is, het is een, echt een psychopaat, hè? Ja, die, die kans is, uh, is wel erg groot. Er zijn nog steeds heel veel verschillende theorieën... wat, die, uh, wat nou zijn motief zou zijn. Of, het, of hij dan racist, antisemiet is... waar, waar het wel erg op lijkt uh, te wijzen. Maar er, er, wordt tegelijk, ja, er zijn nog te weinig aanwijzingen... om, om een enkele piste om die, uh, af te sluiten. Dus het is nog heel erg uh, gissen voor iedereen, eigenlijk. Goed, Olivier van Beemen dus over de, de klopjacht op de dader. De, als je meer nieuws hebt, dan horen we. Dankjewel, Olivier. BNN Today. Willemijn Veenhoven. gaan we nog even terug naar Hans Andriega die we al eerder hoorden hier in BNN Today. Die volgt het debat over Brinkman in Den Haag. Hans, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Het is bijna voorbij, hè, het debat. Sterker nog, het is voorbij. Ik kijk naar het beeld en ik zie de Kamerleden nog een beetje napraten. En uh, het is eigenlijk heel snel, uh, snel afgelopen, want het was al wel duidelijk. Uh, de lucht, de spanning, die was al uit het debat. Uh, de coalitiepartijen die hebben duidelijk aangegeven van... wij gaan gewoon door. En we zien wel dat we een meerderheid halen. Dat kan ook wel uh, zonder Hero Brinkman. En Mark Rutte heeft gezegd van... hoor eens even, wij hebben een heel belangrijk plan... dat we willen uitvoeren voor het herstel van Nederland. Dus ik kan ook mijzelf eerlijk in de spiegel aankijken... en zeggen van, ik wil doorgaan met deze ploeg. Nou, er zijn nog uh, geen moties van wantrouwen ingediend. Wel twee kleine pest motie... motietjes? -motie -mo <lacht> ja, motietjes, moeilijk woord. <lacht> motietjes, ja. Mot uh, van, uh, van D66, dat was meer om Hero Brinkman... een beetje uit de tent te lokken. Maar uh, daarvan... hebben ze uh, zeer wijselijk afgesproken dat ze daar niet vanavond nog over gaan stemmen, maar dat ze dat gewoon volgende week gaan doen. Ja, al met al kan je wel zeggen dat, dat Rutte nu toch wel serieus beschadigd is. Ja, hij heeft toch wel weer een tik gekregen. Want uh, ja, hij is natuurlijk zeer trots op dit kabinet en waar ze altijd mee bezig zijn. Hij blijft altijd super optimistisch over wat dit kabinet allemaal kan doen en gaat doen. Ja, en dan zie je toch, uh, er komt uh, rumoer uit Europa over het meldpunt. Er komt uh, gedoe uit Europa over de plannen die dit kabinet heeft... met het aanscherpen van allerlei migratie- en asielregels. Daar krijgen ze geen handen voor op elkaar in Europa. Dan heb je nog uh, de economische crisis die een rol speelt. Vandaag weer de cijfers van het CPB. Dat het allemaal nog erger was, een graadje erger dan we al hadden gevreesd. Kortom, de problemen die stapelen zich op. Kijk, en als je dan in het katshuis zit met een hechte groep... die ook nog kan steunen op een goede meerderheid in de Tweede Kamer... dan heb je het ergens over. Maar, ja, maar ja, goed, die, die goede meerderheid was er natuurlijk toch al niet. Nee, maar uh, vandaag in het debat hoorde je mensen allerlei vergelijkingen maken over liepende wagens, uh, plakbandkabinetjes, uh, ja. uh, houtje, touwtje, gedoogconstructie hoor ik voorbij komen. Ja, dat zijn natuurlijk een beetje pesterige woorden, maar ze geven wel aan in wat voor lastige en steeds lastiger wordende situatie dit kabinet komt te zitten. En er hoeft maar iets fout te gaan bij al die onderwerpen die spelen, bij al die wankelijke constructies. En dan knapt het touwtje en dan, uh, ja, dan kan het zomaar fout gaan. Maar vanavond kan je gewoon naar huis, want dan knapt helemaal niks meer. Toch? Ik zou de luisteraars nog willen aanraden om even te blijven luisteren tot 11 uur. Naar Met het Oog op Morgen, want dan gaan we er uitgebreid op door. Tuurlijk, dat sowieso. Hans-André, gaat dankjewel. De lente, de lente die is vandaag officieel begonnen. En daar hoort natuurlijk muziek bij. Guus Hoogaert, onze muziekman, die heeft voor ons een top drie van de lekkerste lenteliedjes gemaakt. Maar eerst volgen wij hem nog eventjes wat nou een, nummer, nou een typisch lentenummer maakt. Die lente-nummer bloeit een beetje open. Zoals uh, Krokus uh, dat uh, ook doen. Het gaat uh, vrij langzaam. Uh, liedjes moeten een, uh, niet meteen binnenkomen. Van, uh, zoals in de zomer. Dat wel is van, uh, nou hier zijn we dan. En uh, de zomer en up naar het strand. En in de lente is het toch een beetje voelen. Of je uh, wel of geen jas aan moet. En uh, dan de gok maar wagen. En langzaam maar zeker word je opgewarmd door de zonnestralen. En dat heeft een goed lente-liedje ook het... Je, je, je, je gaat er langzaam zeker van gloeien. En als je mij nou zou vragen... ...wat zijn nou de drie leukste lenteliedjes van het moment... ...dan heb ik een top drietje. Drie! For that Met op nummer drie een liedje van Bertolf... Nederlandse uh, singer-songwriter... Hij uh, is al een tijdje bezig, met of uh, en hij heeft uh, nu een plaat gemaakt waar hij ook single van is gekomen, hij heet Mary, maar op zijn plaat, die gewoon Bertolf heet, daarop staat een uh, liedje en dat heet uh, Credo. En uh, dat, dat bloeit echt open, dat liedje, dat begint uh, heel kaal met alleen een, een mandoline, of een, uh, of een ukulele, ik weet niet precies wat het is. En dat, dat zeker komt er van alles bij, een koor en nog uh, veel meer muzikanten. En dan, worden ineens heel groot en heel warm. Nou, nummer 2 en een, een vrij lang nummer, maar dat mag wel. Vind ik. Dit. Uh, zoals ik al eerder zei, uh, lentewitjes, uh, daar moet je een beetje van gaan groeien, daar moet je van opwarmen. En uh, Quantic, dat is een Engelse band producer, hij heet eigenlijk Will Holland... ...heeft samen met de Engelse uh, soulzangeres Alice Russell een plaat gemaakt. En uh, die plaat die heet I'll Keep My Light in My Window. En uh, het heeft ook een beetje een jazzy uh, ding, want er zit een vrij lange piano zo erin. Maar dat, dat kan allemaal. Ook dat nummer, dat heeft een soort van... Uh, Even kijken of het wel uh, of het, uh, wat, voor, wat de temperatuur is. En langzaam maar zeker voel je het liedje uh, groeien en openbloeien en komen allerlei kleuren naar buiten. En dan, uh, dan, dan, he, dan ben je gepakt door het nummer. Door nummer nummer uh, 1 staat een liedje wat uh, al een tijdje gedraaid wordt. Dat is van de Schotse band. Ze komen uit Edinburgh Django Django. En dat nummer, dat uh, heet default. En dat is echt een nummer wat binnenkomt donderen en uh, dan langzaam even gas terugneemt. En er gebeuren hele rare dingen in. Er zit een heel raar koortje in waar je niet helemaal weet wat we nou precies zingen. Maar dat gaat wel meteen in je hoofd zitten. En je krijgt wel een neiging van om de ramen open te draaien. Om met je vijf naar buiten uh, te steken. En dan zeggen van ja, verdorie, het is lente. En we hebben er zin in. En dat nummer, dat, uh, dat is de default van Django Django. Lentenummer dus, volgens Guus Hoogaerts, onze muziekman. Jungle Jungle van Default. En wat ook een leuk lentenummer is, is uh, uh, uh, Me Baby. Dan zeg ik het weer verkeerd, hè. Me Baby, moet ik zeggen. Me Baby, dat was van Zanilia, die vorige uur live optrad hier. En uh, we hebben backstage even een filmpje van haar gemaakt... waar ze de hele nummer zingt. Het is, het is, ik vind het zo schattig, het is zo'n mooi nummer. facebook.com slash Het Today, de hele nummer van Zanilia. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Hitler, Osama Bin Laden, Stalin, Mao Pol Pot. Er zijn mensen in de geschiedenis waarvan je als acteur misschien denkt... ja, moet ik die nou wel spelen? En als ik dat dan ga doen, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik me inleven? Nou, Anders Breivik is natuurlijk ook zo iemand. De man die vorig jaar de aanslagen in Noorwegen pleegde... waar uh, 77 doden bij vielen. Maar acteur Thijs Reumer die, die gaat het gewoon doen. In het stuk uh, Breivik ontmoet Wilders. Dan is hij Breivik. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Ja, een stuk van Theodor Holman. is het eh? uh, ik ontmoet ja. Wilders. Behoorlijk intrigerende titel. Vertel even kort waar het over gaat. Ja, ten eerste moet ik zeggen dat wij het niet helemaal gaan spelen. Dus, um, nee, het is een soort een reading, het... hè? Is het een, of ja, het een... is een lezing. Ja. Een lezing. Ja, uit, uit, ja, uiteraard proberen we dat niet uh, al te saai te maken voor de mensen in de zaal. <laughs> Uh, dus we proberen er wel uh, ja, zo goed en zo uh, op het moment ingeleefd mogelijk te doen, maar het is dus uh, het is dus wat anders dan uh, ja. ja dan echt een volwaardige toneelvoorstelling. Het is maar meer om, om een soort lezing, het het maar kort... goed, je moet je wel ja. inleven natuurlijk, dat wel. Nou ja, je moet ja, je moet het uiteraard uh, de argumenten zo goed mogelijk brengen. Ja. En uh, wat ik zeg, ja, je wil niet uh, saai in je papier gedoken staan. Nee. Dus uh, we bereiden ons uh, goed voor en uh, regisseur Titus Muiselaar die uh, die uh, verzorgt ook een. Uh, uh, een soort van ja, vormgeving die, uh, die niet te ingewikkeld is maar die wel ervoor zorgt dat er wat meer te zien is dan alleen maar in het TL twee mensen, Hugo Koolschijn en ikzelf die die, die tekst lezen dus, ja. dus het, is, het is echt een, een tussenvorm maar wat, wat, ge, wat gebeurt er? want breif ik ontmoet wilde, dus ja. ik ga in Londen geloof ik hè? Ja, klopt. In het kort, het, het stuk van, uh, van Holman uh, speelt zich af op Heathrow. En uh, daar heeft um, uh, Wilders wat vertraging. En die wordt gebeld door iemand van zijn partij. En die zegt, ja, er staat daar iemand die heeft contact opgenomen met de partij. En die wil heel graag je even spreken. En Noor, uh, een Noor, een van de bioboer. boer Dus Wilders denkt al, oh god, het zou zo'n geitenwolle sokkentype zijn. Ja. En, uh, maar die, uh, nou, laat hem maar binnen. Dus zij zitten in een aparte VIP-ruimte, omdat hij natuurlijk beveiliging heeft. Ja. En hij komt net terug van zijn viewing van uh, fitness. Nee. En um, waar natuurlijk heel veel gedoe omheen was. Dus hij wordt nou, duidelijk uh, een beetje apart gehouden. En dan komt, uh, de, komt die Noorse bioboer binnen. En dat blijkt Anders Breivik te zijn. Inderdaad, uh, nou, voor nog de, de gruwelijke aanslagen uiteraard die hij heeft gepleegd. Mm -hmm. en, um, en dan praten ze een minuut of vijf à zes met elkaar... En dan is eigenlijk het gesprek wel klaar. Dan zegt Wilders nou, ik kap het af. Want ik heb het gevoel dat je van de pers bent. En ik vind je ook een beetje gek. en uh, uh, Ga maar weer weg. Maar dan is er uh, trammelant op het vliegveld. Dus dan mag hij van de beveiligers niet weg. En dan mag hij eigenlijk die, die 40 minuten daarna ook niet weg. Dus ze zijn een beetje tot elkaar veroordeeld. Ja. En het gaat en, uh, echt over, over de raakvlakken tussen die twee. Of niet? Uh, ja, nou ja, eigenlijk... Um, ze hebben ook wel... Uh, in essentie wel overeenkomsten. Ze zijn erg bang voor... Um, eigenlijk voor Arabia. Ja. Dus dat uh, de islamieten het hier overkomen nemen. En dat de sharia in wordt gevoerd uiteindelijk. Natuurlijk in een heel ver voor het stadium. Maar wel, hè, zoals uh, Wilders dat het tsunami noemde. Dat is ook wel een angst die, uh, die Breivik ook heeft. Dus, dus dat delen ze wel. Alleen Breivik vraagt dan in het stuk... hoe ver met u bereid te gaan. En, uh, en het... Uh, het uh, Bizarre van deze ontmoeting is dat wij natuurlijk weten hoe ver hij was, hoe, hoe ver hij durfde te gaan. Ja, dus het gaat over ze hebben misschien dezelfde gedachten, alleen een totaal andere een, een, ja, manier van handelen. Dat, dat blijkt. Ja, uiteraard. uiteindelijk een totale andere uitwerking daarvan. Ja. En, en Wilders zegt: ik ben, ja. ik ben in alles, in elke vezel, een democraat. Ja. En, en, en Breivik zegt eigenlijk, ja, maar soms moet je de democratie ondemocratisch bevechten om hem te kunnen behouden. Laten we het even hebben over, dat, dat vind ik interessant, hoe, de vraag, hoe, hoe kruip je in het hoofd, want dat ook al is het niet een echt stuk, je moet je toch een beetje inbeelden, hoe kruip je in het hoofd van een massamoordenaar, hoe doe je dat? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Want uh, dat voorwerk is gedaan door Theodor, die heeft die... Uh, die 1500 pagina's van, uh, van Breivik doorgeworsteld. Ja, die, dat manifest op internet. Zeg. Ja, dat manifest. Ja, ja, precies. Wat hij online heeft gezet. Ja. En uh, ik, ik, bij de eerste repetitie zei ik tegen hem... God, wat verschrikkelijk dat je dat hebt moeten doen. <lacht> en uh, dat moet een hele worsteling zijn geweest. En toen zei hij, nou, dat viel eigenlijk heel erg mee. Oh, ja? Want hij heeft het opgeschreven in, uh, in perfect uh, Engels. En het was eigenlijk heel goed leesbaar. Hij zegt, uh, uh, hij heeft zijn theorieën heel goed onderbouwd. De theorie, dat is, die is natuurlijk pervers... En, uh, en, en nogal uh, uh, gestoord. De Theorie maar het is van niet al, eigenlijk... Van, uh, van, van ik achter zijn uh, aanslagen. Ja, ja en ook uit. achter de... Ja, waarom, waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Maar, uh, maar niet... Uh, niet uh, het is niet... Uh, uh, zeg maar een gek aan het woord. Maar dat, is, heeft, dat uh, is wel heftig dat je dat zegt. De vond het... nou heftig, maar die, die vond het dus... goed geschreven, goed onderbouwd wat hij zegt. Ja. Ja, maar dat is niet zo heftig dat iemand gewoon ook, ook best wel zijn weliswaar krankzinnige theorieën goed kan verwoorden. Iemand hoeft ook niet 100% krankzinnig te zijn om zoiets krankzinnigs te doen. Hij heeft wel weliswaar een hiaat ergens, uh, zoals, uh, zoals Theodor zei, het is ergens een autist, maar, maar op een bepaald vlak. En, uh, en, aan de andere kant kan hij ook wel heel erg goed. Uh, uh, hij is negen jaar bezig geweest met dit plan. Dan heb je gewoon ook wel een bepaald soort van intelligentie en doorzettingsvermogen nodig. Vond jij dat, om, het, dat het meest uh, intrigerende eraan? Misschien oh, je, je Nee, ik vond veel... het meest intrigerende. Vond ik, uh, vond ik waarom hij, um, zeg maar, als je bang bent voor, hè, om het maar even zo, Eurabië uh, te noemen. Waarom je dan, um, meer dan zestig. Overwegend blanke kinderen vermoord. die daar op een eiland zitten. in een soort van. laten uh, ja, we zeggen, P van de A-achtig kamp. Ja. Waarom doe je dat dan? En dat, dat heeft Theodor me uit kunnen leggen. En dat is eigenlijk. Uh, ja, gek is. De, de socialisten die uh, hebben het. Uh... Veroorzaakt, hè? Die hebben het laten gebeuren. Dat is het Nou ja, het, het, het, het, nog krankzinniger eigenlijk is het, heeft hij het doorgevoerd dat de, de ouders van die kinderen zijn eigenlijk de schuld aan een multiculturele samenleving. En de multiculturele samenleving die zorgt ervoor dat langzaam, uh, uh, de, de, de islamieten kunnen deze, onze samenleving kunnen penetreren. Dus het is de schuld van de ouders van die kinderen. Hoe kan je die ouders nou het beste straffen door ja. hun kinderen te doden? En die kinderen waren toch al opgegeven. Snap je? Dus dat, dat is, ja, het is van zo'n perverse, uh, uh, um, ja. Ja. ja, wat moet je zeggen? Ja, dit, ja dit, weinig kan je erover zeggen. Was dit, Theodor Holman heeft je daarover gevraagd. Um, was het meteen dat je dacht, ja, dit wil ik? Ja, nou ja, ik vond het sowieso een heel goed initiatief van de Bali. Want zij zeggen van ja, we gaan niet een... Uh, uh, zeg maar anderhalf jaar nemen om geld aan te vragen... bij het Fonds voor de Podium Kunsten om een voorstelling te kunnen maken. Mm -hmm. Want dat kost ons uh, te veel tijd en moeite. We zijn geen theaterproductiehuis. Maar we vinden wel het theater een mooi medium... om, uh, om een dergelijke uh, onderwerp, uh, uh, ja, weet je, om dat bespreekbaar te maken... of te houden ja. of een nieuwe impuls te geven. Dus uh, dat vond ik, vind ik sowieso een heel goed initiatief. Ik ken Theodor natuurlijk, omdat ik veel met Theo van Gogh gewerkt heb. Ja, dat waren goed vrienden. Uh, ja, en toen zei ik, nou ja, goed initiatief, laat me lezen. En toen had ik het gelezen en toen dacht ik, ja, dat gaan we zo goed, laten doen. Dat is natuurlijk wel even heel wat anders thuisreumer dan uh, moordvrouw waar je in te zien bent. Waar, uh, ja. ik geloof, tussen anderhalf en twee miljoen mensen naar kijken. En hier kunnen in totaal 300 mensen naartoe, drie voorstellingen. Dat ja. zijn wel even twee uiterste. Ja, ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja, ja. Wat, uh, ja, Wat doe je misschien liever met een pistool achter Wendy van Dijk aanrennen? Of uh, wel kleinschalig in het theater staan? Oh, beide is heel plezierig, kan ik je vertellen. Nee, ja. beide is ontzettend leuk. En uh, ik vind juist, ik vind het een voorrecht dat ik uh, dat ik die uiterste eigenlijk mag, uh, ja, mag bewandelen. En de, dat, dat ik van bij, in beide hoeken een kans krijg om zoiets te doen. Ja. En uh, ja dat is eigenlijk alleen maar leuk. Die afwisseling maakt het heel erg leuk. Betekent het wel nu ineens dat je bekend bent. De eerste was het. Uh, kijk iedereen een katje aan. Nu kijken ze ook naar jou. Is dat, is dat leuk om mee te maken? Um, uh, ja, nou ja. Het, het moet eerlijk zeggen dat het, wat, wat heel erg leuk is eraan, is dat veel mensen ziet wat je, zien wat je doet. Dat was ik nooit zo gewend. Want ook de, de, de films en series van Theo van Gogh die, uh, ja. ja, god, je kan er veel over zeggen, maar dat het goed bekeken werd, <laughs> dat dan niet. Nee, nee, nee. En uh, dus het werd met heel veel liefde gemaakt. Ja. En voor de, de liefhebbers, ja, was het ook ontzettend leuk, maar. Maar voor het grote publiek niet. En dit is nou, met Moordvrouw de eerste keer dat het echt zichtbaar is voor een groter publiek. En dat is heel erg leuk. Dat veel mensen het zien. Dat ik heel veel reacties krijg. Op, op, op straat en op Twitter en weet ik veel wat. Dus dat is uh, ontzettend leuk, omdat mensen ja, waarderen wat je doet. En verder, de beroemdheid aan zich. Uh, ja, dat is eigenlijk een, een bijkomstigheid. Ja, nee, dat zit je niet per se op te wachten, geloof ik. Nou ja, nee. Nou ja, nee, ja. Nou ja, nee, ja, nou, je ja, nee, ja. ja. ja. ja. Goed, Ach, beroemder wat dat betreft, denk ik, dan, dan je vrouw. Dat is wel haast onmogelijk in Nederland, denk ik. In ieder ja, geval, dat, dat is waar. Komende donderdag, beter zien in de première dus in de Bali in Amsterdam... ik ontmoet Wilders tijdens Reumer. Ja. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Doeg. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden geven wij weer weg vanavond. Te beginnen vandaag met advocaat Oscar Hammerstein. Mevrouw Albarak is een mooi voorbeeld van het Nederlands asielbeleid. Ze wordt weggestuurd maar blijft, komt dagelijks bij een rechter. Niemand weet wat je met haar aan moet, kost alleen maar geld. En eigenlijk hoopt iedereen dat ze zo spoedig als mogelijk emigreert. En dan GroenLinks, Tweede Kamerlid Tovik Dibi. Hero Brinkman stapt uit de pvv fractie en daarmee vervalt formeel de meerderheid voor het regeer- en gedroogakkoord. Rutte zegt dat het onverantwoord is als er nieuwe verkiezingen zouden komen... Nou, ik denk dat het echt onverantwoordelijk is om in deze tijden met een instabiele coalitie te werken. En tot slot presentatrice en sportjournaliste Barbara Barend. Maandagavond was ik in de Melkweg bij het Remembrance Concert voor Whitney Houston. En wat een feest. Ik stel voor ieder jaar Glennis Grace, Treintje Oosthuis, het C.A. Romney, Birgit Lewis, Doe en al die andere prachtige Nederlandse stemmen. En ik denk dat ze stadions vol krijgen. Barbara die is aanstaande vrijdag te gast in onze speciale vrijdagavondshow, waarin we weer een punt achter de week zetten. Dat was hem weer Beer and Today voor vandaag. Zometeen langs de lijn. Tot morgen. -N -N. 10.000 keer. En dan gaat het snijderen. gaat erin. Het is ongelofelijk! tienduizendste. En dan komt dat slotspredje van ik Ring Haren GaSen Wint. Die...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 Dit is Radio 1...